Voetnoot 10, LJN-nummer, AB0835, zaaknummer, WL20001935.00332001. Gelet op de uitdrukkelijke bewoordingen van de wet, bestaat er naar het oordeel van het hof. Geen reden, ook in de wetsgeschiedenis is, mede gelet op het voortgeschreden medisch inzicht, geen indicatie te vinden die een andere uitkomst zou rechtvaardigen om het veroorzaken van een psychische ongesteldheid niet als een benadeling van de gezondheid te kwalificeren.